Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Franse politie heeft de kilo's aan explosieven weggehaald uit wapenopslagplaatsen van de ETA. De Baskische afscheidingsbeweging had de politie een lijst gegeven met locaties waar de wapens lagen. Het zou gaan om acht opslagplaatsen aan de Franse kant van de Pyreneeën. Bij de strijd voor een onafhankelijk Baskenland vielen de afgelopen decennia ruim 800 doden. In 2011 ging een wapenstilstand in en vandaag heeft de ETA zichzelf officieel ontwapend. Maar volgens de Spaanse regering hoeven gevangen ETA-leden niet op amnestie te rekenen... en worden ze ook niet overgeplaatst naar gevangenissen in Baskenland. Verder eist Madrid dat de ETA zichzelf opheft. In Polen zijn vijf mensen omgekomen toen een gebouw instortte. Onder de doden zijn twee kinderen. Vier mensen zijn gewond en er wordt nog iemand vermist. Het gaat om een vooroorlogsgebouw van drie verdiepingen... in een plaats in het zuidwesten van het land. Vermoedelijk was er een gasexplosie. Het pand was onlangs nog gerenoveerd en verkeerde naar verluidt in goede staat. In Syrië zijn bij luchtaanvallen zeker 13 burgers gedood. De aanvallen waren het werk van de coalitie onder leiding van de VS... zeggen zowel Syrische staatsmedia als het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Doelwit was een dorp ten westen van het IS-bolwerk Raqqa. België bombardeert voorlopig geen IS-doelen in Syrië meer... Op verzoek van de coalitie het zou het te gevaarlijk zijn voor de piloten... omdat de Russen geen informatie meer geven over hun vliegbewegingen boven Syrië. Of ook andere coalitielanden hun aanvallen hebben gestaakt is onduidelijk. In de Eredivisie heeft Vitesse thuis met 4-2 gewonnen van Heerenveen. Drie van de vier doelpunten van Vitesse werden gemaakt door Ricky van Wolfswinkel. De andere drie wedstrijden van vanavond zijn nog bezig. Het weer. Het wordt een heldere en koude nacht... met minima iets boven nul. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen is het zonnig en warm. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort... Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen.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 ZFN's Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZFN. Zaterdagavond op The Nightwalk. Van 9 tot 12. 9 tot 12. Rise when with this Just under the roof of Met The Party Update. Nightwalk top 10 Nightwalk top Show Showfacts en DJs in the mix, DJs in de mix. Op ZFM Zandvoort, ZFM. CFM CFM You can do anything that you want to do with your mind, body, and soul to it. Nothing in this world can stop you. Welkom bij Nuan nieuw aflevering van de Nightwalk hier op c Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort Zaterdag gaan zaterdagavond van 9 tot middernacht. Een wandeling over het strand door de tuin naar het centrum van Zandvoort. Dat betekent het eerste uurtje besten van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. In de laatste show nieuws, de partyupdate en de 10 boven, beste blaad voor de danssel. Straks in het tweede uurtje DJ Mauzo met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië met DJ Kavas Kelly Met het beste van de clubs uit Italië. En als opening horen we trouwens uh, Stefan Rio. Don't Stop Moving, waar kennen we dat nummer toch van? Hè? Is een cover van uh, een oude hit van de jaren negentig volgens mij. Zo meteen onderweg boef. Ook uh, JP Cooper komt eraan, maar hier is je broer. Het kind van de duivel. Die plaat wil je zeker niet op je begrafenis horen, denk ik. Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen, feesten als of elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Deze draait op mijn begravenis Ik hoef geen speech, speech. Ik hoef geen bloemen. bloemen Ik gooi drank en drugs over mijn kist, kist. Alles wat ik wil in het leven was dit Fuck it Hoop hey, dat je deze draait op mijn begravenis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 Take your radio in a top. This is the FM Zandvoort. love is strong as a lion. Soft as the cotton you lying. Times we got hot like a iron, You and I. Our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning. You and I. We had that mixtape on every week. At every beating, at every beating, you were my September song.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 Ik ben vies, maar ik doe gemeen. In de club kom je moeder tegen. En ik wil snel weg, want we moeten wegen. En je klant is geholpen, je moest vroeger wezen. Ik was alles kwijt, maar mijn vloed is herenigd. Voor mijn zondags af en toe gebeden. Ik ga uitdelen voor een goede prijs. Ik ben een uitgever, ze boeken mij. Van alarm voor, zie je naar de achterkant. Dus ze komen via voor, maar mijn dagje dan. Voor die goldies zet ik brak als man. Ik was op straat en dat nacht te lang. Hier zijn de nachten lang en de dagen kort. Ik heb ik slaap te kort, want ik slaap te kort. Ik maak het af of ik maak het op. Hoe zal ik dan mijn banaan? mag mijn apen trots. Want ik vandaag gezocht, dan ben ik morgen weg. Ik hou je kluis niet je zorgen weg. Weet nog die dag en ik was onbekend. Nu aan de top terwijl je onder bent. Ik moet zo vaak racen van de polisman. maar nu ben ik verzekerd, ik heb polisman. Ja, strip op de scene, ik ben dominant. Sofie en maar die tata's zijn habiba waarom stress je mij alsina, alsina? Ik ben op straat, ik ben met dieven, met dieven Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op verdienen Dus word niet te verliefd, nee je hey, wel. Hey, Waarom stress je mij als zena? Ik ben op straat, ik ben met dieven, met dieven Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op verdienen Dus word niet te verliefd, nee Gefocust, ik ben dedicated ik ga het al op niet met sletten bezig. Jij slaapt op mij, nooit in bed gebleven. Alles of niets, ja, zo denken veel in mijn buurt is een cash, maar wie trekt het meeste? Beter in de grond of in flatten steken? Rip deal, ja, ze kunnen hier in flatten steken. Ik had troep, maar nooit met de bende bezig. Ik was op de street, ik leek eng bezeten voor die shit die ik nu bezit. En ik vroeg een mail, maar ik heb fans gekregen. Dus je snapt toch dat ik dit voor jullie spit? Doudroers, dat was ik in jullie spit. Voor vakantie ben ik weer in jullie spit. En ik vraag die negen, wie is jullie spit? En ze praten wel, maar toch doen jullie niks, nee? Ik Ben gefocust op verdienen, dus word niet te verliefd Nee, heb je wel, heb je wel Waarom stress je mij, Azina, Azina Ik ben op straat, ik ben met dieven, met dieven Ik denk niet eens aan liefde Ben gefocust op verdienen, dus word niet te verliefd Nee, nou Lau was ze echt verliefd Je speelt die hele man, maar je bent het niet Geen diploma, dan ga je moeten rennen vriend Wordt gepakt in de winter, de talenten niet je wordt verhuurd en verkocht. Eerst verslagen in een stuur of een box. Dan alles kwijt, breng het puur of met mox. Breng het duur naar de shop in mijn buurt, vind je kopje. Oh, ze vinden jou. Yo. Wello, cashbroer, investeer in goud. En er wordt veel gesjouwd, soms gaat dingen fout. Hoef je verklaring niet te zien, reken blind op jou. Sles mij één keer nooit dat ik je weer vertrouw. Je snapt het niet, dus ik leer het jou. En je bent niet aan, wat forceer je nou? Die viele plein shirt is tering hout. Waar heb je, Waarom stress je mij als zin? Ik ben op straat, ik ben met dieven. Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op verdienen. Dus word niet te verliefd. Nee. Habiba, habiba. Waarom stress je mij? Azina, azina. Ik ben op straat, ik ben met dieven. Met dieven. Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op verdienen. Dus word niet te verliefd. Nee. Habiba. Ja, dat was muziek van Boef met de Habiba. Nog niet zo lang geleden was hij op het nieuws. Was hij onder andere in de RTL Late Night. Ging het niet zo goed met die jongen. En heeft hij een paar fouten opmerk gemaakt. Maar hij is terug. En hij doet het zeker heel erg goed. En voor een we JP Cooper met September Song. Ik weet niet of je een beetje fan bent van de film Alien. Die film uit 1979 weer. Nou goed nieuws. Eind april een dag weer in de Nederlandse bioscoop te zien. In 40 theaters wordt een sci-fi klassieker vertoond. Ten ere van Alien Day. Moet je me even googlen wanneer dat precies is. Maar in ieder geval eind van deze maand. Dat is pak uh, een beetje binnen twee weken. Kan je nogmaals uh, Alien. De film uit 1979 terugzien in de bioscoop. Want eind van de maand is het Alien Day. En rapper Jesse... Die leefde jarenlang op een roze wolk. Hè? Hij scoorde tien jaar geleden hit na hit. Maar ontdekte Raal snel dat het niet altijd zo zou blijven. Want tegenwoordig hoor je bijna helemaal niks van de mannen. En uh, David Beckham, die uh, is gek op tatoeage, dat weet je. En uh, ja, het lichaam van de is van top tot teen uh, bedekt met afdelingen... Uh, afbeeldingen. Niet afdelingen, maar afbeeldingen. Nou, uiteindelijk zijn het natuurlijk allemaal afdelingen. Maar hij heeft er weer een blaadje bij. Zijn 41ste tatoejaar. Ja, die uh, sparen dat je nog plekken hebben op je, op je lichaam. Ik bedoel, ik heb er drie. En uh, ja, wordt een beetje voet. <laughs> en uh, Iggy Azalia, die heeft een villa. Die is in 2014 samen met haar ex-man... Uh Nick Young aanschaf te de koop gezet. De rapper vraagt 3,6 miljoen dollar. Dus als je dat nog recht in een stapeltje hebt, dan zou dat maar meteen uitgeven. Want dan kan wel zeggen, ik woon in het huis. Want eh, Iggy Azalea en eh, Nick Young, toen ze nog samen waren. was dus toch wel heel erg leuk. Zie je hem zo voor de zaterdagavond. Zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaan. zijn. maar is voor de muziek. Lucy Roy. Nee, Lucky Rose moet ik zeggen. Dat is heel anders. Lucky Rose nu with Wild Wild it's just time to is time at the Tepno. Oh, it's a wild, wild over here. Everything is coming clear and everyone gets lost until mm -hmm. the day. Oh, we get wild, wild over here. you We gaan een wandeling over het strand door de tuin in het centrum van Zonverdoor. Muziek van Vallo met uh, Bitter Sweet. En dan voor uh, Lucky Rose met Wild en samen met Depno. Die is even tijd voor de party op date. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 8 april 2017. Nou, zoals altijd beginnen we weer met de Brainwash in Escape in Amsterdam. Het weekendse feestje Brainwash begint om 11 uur, uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie checken op de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoort, Raymondo. En vanavond heeft hij meegenomen. Tiervax, Gerard Neville en Janto. Dat is vanavond in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. En ook vanavond hebben we voor beide Escape. En we girls Love DJs Friends in Club Air vanavond. Het begint om 11 uur, duurt ook tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 18 uur. En voor meer informatie, check even GirlsLoveDJs.com of Air.nl met onder andere Moski. Girls Love DJs, Young Felix, Weslow... Josha Rutsch en Dylan Lucky. En Area 2 is hosted bij Prom Night. Dat is dus vanavond allemaal in Club Air. Girls Love DJs en Friends. En ook een weekloosweesje in de Melkweg. Iedere week weer is encore vanavond met de... It's a London Thing. Dat is een thema voor vanavond. Het begint allemaal rond nacht uur Tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie Check de website melkweg.nl. En onder andere... Nadia Rose en AJ Tracy. Vanavond dus in de Melkweg. Uh, encore bij het thema It's a London Thing. En wat dichter bij huis vanavond in het uh, patronaat. Funzige deuntjes. Het begint om 11 uur, doet het 4 uur vannacht in het patronaat. En voor meer informatie checken we de website funzige of uh, patronaat.nl. Met onder andere Quinty, Valentin, Hato, Pasquenel. En Claudio, vanavond dus in het Patronaat. Twee funstige deuntjes. En het laatste basis is vanavond in de stalker... wat ik nog voor je heb. Kajana presents Berlusca. Begint de klok van middernacht duurt tot vijf uur in de ochtend. En voor meer informatie checken we de website... clubstalker.nl vanavond hip-hop, urban, R&B en uh, dance. Met onder andere Rian, Fabian J en Tony... Dat was vanavond in Club Stalker het feestje Kajana Presents Burlesky. En op zover ook de partyagenda. Gaan we door met muziek. Een hele oude, gouden klassieker, om het maar zo mooi te zeggen. We kennen hem al heel lang. Nolan and Kane met beachball. Alleen dit keer in de 2017 versie. De, de versie van Sebastian. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort. Yeah, let's go to the beach.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 in the mix, DJ's in the mix. Op CFM CFM. Deze week op 10, Tiger Fries met uh, Ten Op 9 deze week Sony Fodera met Corop, and Jasmin. Op 8 deze week, Jean Magique en uh, Katie Brown met uh, Love is Not a Game. Op zeven deze week, Bot en Will Clark met Lil Mami. Op 6 deze week, Carrie Chandler met Hallelujah. En op 5 deze week, Juliet Secora met Return Did you take my money? Op vier deze week Angelo Ferreri met End of the Street. Deze week op 3, Christine Blunt met Love Shine. Deze week op 2, Bot en Will Clark met techno. Techno, not techno. En deze week op 1, wederom op één klaptoe met de drums. Dindada. En die ga je nu horen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. En Marnay's met Children of a Miracle. En daarvoor muziek van Christine Blauw met Love Shy. Door de Sam Divine en Cassim Extended Remix. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Vanuit heel veel zin, En dan zijn we nog twee uur lang bij met zometeen als aftrap. Meteen om tien uur de Global Housewise met DJ Maushoop. En straks is in het derde uurtje gaan we naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Kavis Voor nu, ik laat je achter met muziek. Wat dacht je van Modana met Can't Stop The Swag? Ik zeg het zo meteen na de break. your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. GG Dance Sports FM.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 Maar nu eerst het NOS nieuws van 10.